de koningin van de eilanden met de bloemen. Er leefde eens een koningin die regeerde over de eilanden met de bloemen. Haar man stierf een paar jaar na hun huwelijk. Ze kwam er nooit helemaal overheen. Dus wijdde ze zichzelf helemaal aan het opleiden van de twee prinsessen, haar enige kinderen. Toen ze opgroeiden, vreesden ze dat de enorme schoonheid van Lily, de oudste, de jaloezie zou opwekken van de koningin van alle eilanden. Want de koningin van alle eilanden vond zichzelf de allermooiste vrouw in de wereld en eiste dat al haar rivalen voor haar charmes neerknielden. Om haar ijdelheid nog meer te bevredigen, ...moedigde ze de koning aan, haar man, om oorlog te voeren met alle omringende eilanden. En dat deed hij, want zijn enige wens was om zijn koningin een plezier te doen met alleen maar één eis. Elke prinses van koninklijk bloed van elk nieuw veroverd land moet naar een hof komen... ...zodra ze vijftien jaar zijn geworden en hulde aan de schoonheid van de koningin geven... De koningin van de eilanden met de bloemen was vastbesloten haar dochter aan de koningin te laten zien op de dag van haar vijftiende verjaardag. De enorme schoonheid van de jonge prinses was bekend geworden. En dit had de koningin ook gehoord die haar komst met enige angst tegemoet zag. Oh, sorry. Ben jij klaar, mijn prinses? Ja, moeder. De angst van de koningin veranderde al snel in jaloezie. Want toen de ontmoeting eindelijk plaatsvond, was het onmogelijk om niet betoverd te raken door haar stralende charme. En ze moest toegeven dat ze nog nooit iemand had gezien die zo enorm liefelijk was. Maar niets kon haar laten geloven dat het mogelijk was dat iemand haar oversteeg. Ik ben bang dat ik iets opgelopen heb. We moeten dit op een ander moment voortzetten. De overduidelijke bewondering van het hele hof maakte haar zo kwaad... dat ze deed alsof ze ziek was en ze ging terug naar haar eigen kamer. Ze stuurde een bericht naar de koningin van de eilanden met de bloemen... dat het haar speet dat ze niet gezond was om haar weer te ontmoeten. Ze vroeg een van haar nobele vrouwen aan het hof... om te vragen of ze terug naar haar eigen land kon gaan met de prinses... Maar ze was een oude vriendin van de koningin van de eilanden met de bloemen, dus de koningin had heel goed door wat ze bedoelde. Erg bewust van de magische krachten van de verbolgen koningin, waarschuwde ze haar dochter dat ze in groot gevaar was en het paleis de komende zes maanden niet moest verlaten om wat voor reden dan ook. De zes maanden waren bijna voorbij... En op de allerlaatste dag werd er een geweldig feest georganiseerd in een weiland vlakbij het paleis. De prinses smeekte haar moeder om haar zo ver als het weiland te laten gaan. En de koningin, die dacht dat alle gevaren voorbij moesten zijn, beloofde haar mee te nemen. Ren niet te ver weg, Lily. Is goed, moeder. De koningin en haar hof waren verrukt om een zo geliefde prinses zo vrij te zien. Wees voorzichtig. Ben jij niet een lieve hond? Waar kom jij dan vandaan? Waar zijn we? Een minuut geleden was ik nog bij mijn moeder en zus. En nu ben ik hier. De weg, hondje. Oh jee. Kijk wat je voor me gevonden hebt. De prinses rende naar deze mooie plek. Gaat op het gras zetten om van het moment te genieten. Het duurt niet lang. Voordat ze gaat nadenken over haar pech en ze barst uit in tranen. Dit fruit en verse water zullen me in leven houden. Maar wat... Als er een wild beest komt, die me wil opeten. De prinses brengt de dag door bij de fontein en probeert aan andere dingen te denken door met de kleine hond te gaan spelen. Maar als de nacht komt, vraagt ze zich af wat ze moet doen. Wat is er? Oké, okay, goed. Goed. Moe geworden van alles wat ze had meegemaakt, viel ze al snel in slaap. Ze at nog wat meer fruit en dronk wat water. Ze liep langs de bloemen, speelde wat met haar kleine hond en s'nachts keerde ze terug naar haar grot. Enkele maanden ging op deze manier voorbij en haar angsten verdwenen. Ze had zich neergelegd bij haar lot. Op een dag merkte ze dat haar maatje troevig leek en niet tegen haar aanlag zoals gewoonlijk. Gaat alles goed, jongen? Bang dat hij misschien ziek was, droeg ze hem naar een plek waar ze hem wat speciale kruiden had zien eten. En hoopte dat het goed voor hem was, maar hij wilde ze niet eens aanraken. Toen ze wakker werd, dacht ze meteen aan haar kleine huisdier en ze rende de grot uit om hem te zoeken. Hallo? De oude man verdween zo snel dat ze hem nauwelijks had kunnen zien. Ze vroeg zich af of haar kleine hond was weggelopen of dat de oude man hem gestolen had. Waar is moeder? Ze overleefde de schok niet dat je vermist was. Oh nee! De jongere prinses had nu de kroon gedragen, die ze nu aan haar zuster overdroeg, die er het recht op had. We zullen allemaal de macht delen. Het eerste wat de nieuwe koningin deed, was haar moeder eren nog steeds erg droevig over het kwijtraken van haar kleine hond... liet ze in elk land naar hem zoeken. En toen hij niet gevonden kon worden, was ze zo bedroefd... dat ze de helft van het koninkrijk beloofde aan diegene die hem vond. Mannen gingen naar alle richtingen om de hond te vinden... maar kwamen allemaal met lege handen terug. Wanhopig kondigde de koningin aan dat haar leven ondraaglijk was zonder haar kleine hond en ze zou trouwen met diegene die hem terug naar haar zou brengen. Het vooruitzicht op zo'n beloning maakte al snel van het hof een woestenij. Terwijl er wereldwijd werd gezocht, werd de koningin op een dag gezegd... dat een erg ziek uitziende man met haar wilde spreken. Zeg het eens! Ik ben bereid de koningin haar kleine hond te geven... als ze bereid is haar woord over het huwelijk te houden... De koningin heeft geen recht te gaan trouwen zonder toestemming van het land. En de dagelijkse raad moet worden bijeengeroepen voor zo'n belangrijke gebeurtenis. Je zal een vertrek krijgen in mijn kasteel, terwijl een raad zal gaan overleggen wat er gaat gebeuren. Dank je, mijn koningin. De volgende dag kwam de raad bijeen. En op advies van de koningin werd besloten om de man een grote hoeveelheid geld voor de hond te geven. En als hij weigert hem uit het koninkrijk te verbannen. Maar de man weigert het aanbod en verlaat de ruimte. Daisy vertelt de koningin wat er was gebeurd... en de koningin besloot, omdat ze zelf haar besluiten nam... en vastbesloten was om haar troon af te slaan... en over de wereld te gaan zwerven totdat ze haar kleine hond had gevonden. Over de wereld zwerven voor een eenvoudige hond? Je kan elke hond of man hebben die je wil... Ik ben vastbesloten, zuster. Terwijl ze aan het bespreken waren, kwam er een kamerheer om te melden dat hun baai bezaaid was met schepen. Kijk naar al die schepen. Ze moeten van een vriendelijk land zijn. Hoe weet je dat? Elk schip is uitgerust met vlaggen, vaandels en doeken. En... Het hoofdschip draagt een grote, witte vlag van de vrede. De koningin stuurde een speciale boodschapper naar de haven. En hoorde al snel dat de vloot van de prins van de Smaragdeilanden was. Die smeekte aan land te mogen komen en bood haar zijn nederige respect aan. De koningin smeekte hem te gaan zitten. En een uur lang bleef ze met hem aan het praten. Mijn koningin. Ik heb wat erg vreemde dingen om je te vertellen, waarvan alleen jij weet dat ze waar zijn. Goed dan, ga door. Ik ben Buren van de koningin van alle eilanden. Een klein stuk land verbindt een stuk van mijn land met die van haar. Op een dag, toen ik aan het jagen was, had ik de pech haar te ontmoeten. En omdat ik haar niet herkende, stopte ik niet om haar op de juiste manier te begroeten... Jij, mevrouw, weet beter dan wie dan ook hoe wraakvol ze is. Ik leerde dat tegen een harde prijs. Ik bevond me al snel in een vreemd land. Veranderd in een kleine hond. Het was toen, toen ik de eer had je te ontmoeten, uw majesteit. Maar de koningin's wraak was nog niet bevredigd. Dus veranderde ze me in een lelijke oude man. Ik was zo bang dat ik te lelijk voor je was dat ik me diep in het bos ging verstoppen. Ik had het geluk een welwillende vee tegen te komen... die me bevreed van de betovering van de trotse koningin. Ze vertelde me over je avonturen en waar ik je kon vinden. De ijdelheid en jaloezie van de koningin veroorzaakte veel ellende. De feeën namen al haar krachten af als straf. En ik bied je nu aan mijn hart... die altijd al van jou was, mevrouw, al sinds we voor het eerst in het bos waren. Dagen later werd het nieuws in het koninkrijk verspreid dat koningin Lily en de jonge prins gingen trouwen. Ze leefden nog jarenlang gelukkig en regeerden goed over hun mensen.